In een van de reactoren in Fukushima was gisteren een explosie... en ook in andere reactoren van dezelfde kerncentrale ontstonden problemen. In een straal van 20 kilometer werden 200.000 mensen geëvacueerd. De problemen ontstonden na het natuurgeweld in Japan.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 Als ook die stad voor de opstandelingen verloren gaat, is dat voor hen de zoveelste tegenslag. Een week geleden hadden de opstandelingen vrijwel het hele oostelijke deel van Libië in hun macht en rukten ze op naar de hoofdstad Tripoli. De politie heeft in Haarlem na een wilde achtervolging een bestuurder van 37 aangehouden. Die was er na een inbraak in Spaarndam met hoge snelheid vandoor gegaan.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 Op de A16 is bij de Van Brienenoordbrug een doden gevallen bij een zwaar auto-ongeluk. Er waren vier auto's bij betrokken, een daarvan brak door de klap in tweeën. Twee gewonden raakten beklemd en werden door de brandweer uit de auto bevrijd. De A16 was urenlang in de richting Rotterdam afgesloten.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 Tot en met vandaag waren de kijkdagen voor de meer dan 10.000 voorwerpen en meubels uit de nalatenschap van koningin Juliana. Het aanbod varieert van serviezen en glazen tot stoelen en schilderijen. De veiling begint morgen in het Rai Theater in Amsterdam. En er zijn al meer dan 4000 biedingen uitgebracht. Ook uit landen als China, Japan, Maleisië, Brazilië, Amerika en Rusland. Sotheby's verwacht dat de veiling van de Oranje Spullen zo'n 1,5 miljoen euro opbrengt. En het geld gaat naar goede doelen.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 De voorsprong van PSV op Twente is door het gelijke spel nog maar één punt. Ajax volgt op drie punten. Twente won vanmiddag met 2-1 van VVV Venlo. En Ajax versloeg in Tilburg Willem II met 3-1. Feyenoord won met 2-1 van NAC en is nu zes wedstrijden op rij ongeslagen. En de Graafschap boekte thuis een 1-0 overwinning op ADO Den Haag. De Nederlandse shorttracksters hebben op het WK in Sheffield zilver veroverd op de aflossing. De ploeg eindigde in de finale als tweede achter China en Canada weer derde. Het oranje kwartet bestond uit Jorien Termors, Anita van Doorn en de zusjes Sanne en Yara van Kerkhof. Het weer voorlopig bewolkt met hier en daar regen. Morgen later op de dag in het zuiden opklaringen. Het wordt morgenmiddag een graad of 13. Dinsdag wordt het vooral in het midden en zuiden een aardige lentedag. Het kan dan in Limburg 17 graden worden. Na dinsdag wordt het een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.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 Een Houd je DigiD altijd privé. Oké, okay, maar hoe kan ik zorgen dat hij privé blijft als ik niet weet hoe die eruit ziet? Ik schijn er een te hebben. Maar waar dan? Hoe? Wat? Hoe groot is hij? Houd je DigiD altijd privé. Dank aan de overheid voor deze welgemeende waarschuwing... maar misschien kunnen ze er de volgende keer een plaatje bij doen van zo'n DigiD. Mm. Politieke geschiedenis is dit, want Wouter Bos koos het ooit uit... als zijn favoriete nummer hier in het oog. My ever-changing moods van The Style Council. Het oog kijkt natuurlijk naar Japan. Tienduizenden doden, zes kernreactoren in het ongereden. We luisteren naar verslaggever Kjell Duits voor het laatste nieuws. En ondertussen voel je in Nederland de mening over kernenergie weer kenteren. De bezwaren daartegen waren min of meer op hun retour. Maar nu zeggen mensen, kijk eens naar Japan, hoe gevaarlijk is kernenergie. Ook voor ons. Ik raadpleeg een eminente Nederlandse deskundige voor, voorheen hoofdstralingsbescherming te petten. En het oog richt zich op de Dalai Lama die zijn ontslag heeft aangekondigd. Hoe belangrijk is hij geweest en wat heeft hij bereikt? Tweede Kamerlid Harry van Bommel en oud-China-correspondent Harry van Pinksteren... bespiegelen over de moppetappende geestelijke leider. En het oog verwondert zich over de rij schier, doodgewaande... en uit het graf herrijzende popsterren van lang geleden. Er lijkt geen einde aan te komen met als toppunt morgen... het optreden in Utrecht van Gilbert O'Sullivan. Echt waar. Maar Spinvis blijkt zwaar een fan van hem en komt dat hier laten horen... terwijl popjournalist Constant Meijers heel anders over hem denkt. Maar eerste kranten van morgen vroeg en nu meteen het voornaamste nieuws van heden. Zondag 13 maart. Tranen zijn de meest begrijpelijke reactie als je de vernietiging ziet... die de aardbeving in Japan heeft veroorzaakt. De politie in het Noordoosten spreekt al van meer dan 10.000 doden. Honderdduizenden mensen zijn ontheemd. De Japanse premier Kan spreekt van de ergste noodsituatie sinds de Tweede Wereldoorlog. In de 65 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog is dit de toughest voor Japan in that periode. En het onheil is nog niet voorbij. Twee kerncentrales in het getroffen gebied bevinden zich in kritieke toestand. Verschillende reactoren raken oververhit omdat de koelsystemen niet meer werken. De exploitant probeert van alles om dat te voorkomen. Zelfs onorthodoxe methodes, weet nucleair deskundige Turkenburg. Men heeft vervolgens geprobeerd om via zeewater nu... Uh, alsnog voldoende water in de reactorkern te kijken. Dat is een paardenmiddel. Een van de reactoren in de stad Fukushima zou gedeeltelijk zijn gesmolten. Maar de Japanse regering zegt dat er geen gevaar is voor een grote nucleaire explosie, een totale meltdown. Het is far van wat je call een symptom of melting down. Om de reactoren te koelen bleek het wel nodig om radioactief stoom te ventileren. 200.000 mensen in een straal van 20 kilometer rond de centrales... moeten daarom worden geëvacueerd. Er zijn al 28 mensen radioactief besmet. Buitenlanders in Japan weten niet hoe snel ze het land moeten verlaten. Ik with with mm. was niet zo with met de But Maar als een man het was, was het misschien we misschien moeten leven. De kerncentrales zijn niet de enige zorg van de Japanse regering. De meteorologische dienst voorspelt namelijk dat de kans op een tweede grote aardbeving zeer groot is. In de next drie days, the possibility of magnitude seven or more, exceeds 70%. Een aardbeving met een kracht van 7 op de schaal van Richter die zou dus even groot zijn als de aardbeving die de stad Kobe verwoestte in 1995. De Nederlandse regering raadt mensen af naar Japan te reizen. En zeker niet naar het getroffen gebied. Reizen naar Libië zijn evenmin aan te raden. De regeringstroepen van Gaddafi winnen terrein. De steden Misrata en Brega zouden alweer zijn heroverd op de opstandelingen. En die vrezen nu dat binnenkort ook Abjadiba, Adjabia en Benghazi aan de beurt zijn we In Benghazi wordt de roep om buitenlands ingrijpen steeds luider. Vanmiddag gingen honderden artsen de straat op om het buitenland op te roepen iets te ondernemen. De ziekenhuizen in de stad liggen vol en er is gebrek aan alles. We are looking for those people in Europe, in the United States. They are talking. They are saying tomorrow after tomorrow. moment, De opstandelingen willen een vliegverbod boven Libië. De Arabische Liga liet gisteren al weten daarmee akkoord te gaan. De VN-veiligheidsraad is nog niet zover. En wat er nu precies met de drie Nederlandse marinevliegers in Libië is gebeurd, blijft nog een raadsel. Defensieminister Hans Hille wil daar wel over praten. Maar nu nog even niet. Komende week zal het misschien nog niet, uh, net niet halen, maar de week daarna dat, uh, zal het wel het geval zijn. Ja. Hille was op een ander punt wel duidelijk. Nederland heeft wel degelijk excuses gemaakt voor het illegaal binnenvliegen van het Libische luchtruim. Vicepremier Verhagen was daar vrijdag nogal vaag over. Maar Hille besprak het openlijk in Buitenhof. Er zijn excuses gemaakt. De vraag is alleen aan wie. De excuses die je maakt, is eigenlijk excuses aan het systeem. Zoals wij ook een systeem van luchtverkeersleiding hebben. En op het moment dat je dat overtreedt, dan kan je zo'n land en ook zijn verkeersleiding in moeilijkheden brengen. Dus het gaat zijn geen excuses aan het regime. Het is een excuses aan de aan het internationale. Aan de dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ja, en Marielle Hageman hier naast me heeft al een overzicht samengesteld van de ochtendbladen van morgen vroeg. En zij begint met de voorlezing daarvan. Trouw spreekt in het commentaar bewondering uit voor de manier waarop de Japanners reageren op de ramp. Het georganiseerde karakter van de Japanse samenleving werkt nu zijn vruchten af, schrijft de commentator. En paniek krijgt nauwelijks een kans. Japan weet dat het is gelegen op het meest beroerde stukje aardkost, dat de aardkorst dat er te vinden is. Maar de inwoners hebben laten zien dat er gebouwd en geleefd kan worden om een aardkorst die dagelijks beeft. Nu tonen ze volgens trouw de eendracht die nodig is om de gevolgen van deze ramp te herstellen en te verwerken. De Volkskrant constateert dat tegen een ontketende natuur ook een hoog ontwikkeld land niet is bestand. De tsunami van tweede Kerstdag 2004 trof vooral armere, minder weerbare landen. Maar in het rijke Japan, dat qua technologisch vermogen tot de wereldtop behoort, is de natuur even te tekeer gegaan, al dus de Volkskrant. De krant vindt het begrijpelijk dat veel aandacht uitgaat naar de zorgwekkende situatie in twee reactoren van de kerncentrale Fukushima. In de omgeving van de centrale is sprake van verhoogde radioactieve straling. In een latere fase zal wat de Volkskrant betreft zeker moeten worden onderzocht of het verantwoord is kerncentrales te bouwen op locaties die zo gevoelig zijn voor uitschokken. Spits vraagt zich af of de Japanners nog meer kunnen doen om zich te wapenen tegen het natuurgeweld. De krant is onder andere te raden gegaan bij hoogleraar experimentele waterbouwkunde Wim Uiterwaal van de TU Delft. In eerste instantie heeft hij een weinig opwekkende mededeling. Een constructie bouwen tegen een tsunami is praktisch niet uitvoerbaar. Maar de hoogleraar heeft wel andere suggesties. De Japanners hadden een kwartier tijd om te vluchten na het eerste tsunami-alarm. Uiterwaal hoopt dat bij de herinrichting van het land eraan wordt gedacht om heuvels te maken in het landschap. En voor de kust zouden eilanden kunnen worden aangelegd om de kracht enigszins uit de golf te halen. Maar echte veiligheid kun je helaas niet bieden, zegt de hoogleraar in spits. De Telegraaf roept het kabinet op om zo snel mogelijk openheid van zaken te geven... over de gang van zaken rond de gevangen genomen Nederlandse militairen in Libië... De krant is erg opgelucht en blij over de veilige terugkeer uit wat wordt genoemd het Libische roversnest van Gaddafi. Maar nu is het tijd voor meer informatie. Zo wil de Telegraaf weten wie precies welke besluiten heeft genomen en waarom is gekozen voor het scenario dat zo fataal is afgelopen. Bovendien, wat was nu precies de dwingende reden om zonder toestemming van de Libische regering dat luchtruim te schenden? De krant vindt transparantie hierover noodzakelijk omdat het verdoezelen van de feiten het vertrouwen in Defensie niet doet toenemen. In NRC Next een oproep aan vrouwen om niet te krampachtig te doen over verbetergeneeskunde. Techniekfilosoof Martijntje Smits vindt dat vrouwen zich moeten afvragen welke pillen en technieken interessant kunnen zijn om hun prestaties en positie te verbeteren. Techniek is volgens haar een zwaar onderbenutte strategie in de emancipatiestrijd. Iets aan je borst te laten doen is geen taboe meer. Maar de techniek heeft volgens de filosoof veel interessantere dingen voor vrouwen in petto. Wat te denken van anti-verouderingstherapieën om de vruchtbare periode te verlengen? Hormonen voor zelfvertrouwen? Geheugenverbeteraars? of een deep brain implantaat voor een montere stemming. De kunst is volgens de filosoof om het heft in eigen hand te nemen... en de onderzoeksagenda te bepalen. Te beginnen met de bluffpil voor het voeren van salarisonderhandelingen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. standing there. Get up and suit yourself. Gonna be a great day.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 to the country. van Scarlett May. En dat is een Nederlands trio. Ik heb nu contact met verslaggever Kjeld Duits in Sendai. Daar is daar inmiddels maandagochtend. Goedemorgen, Kjeld. Goedemorgen. Je hebt de hele zondag rondgelopen in Sendai. Wat, wat gebeurt daar nu? Hoe ziet het eruit? Zijn de reddingsdiensten volop in de weer? Zijn er veel mensen op straat? Ja, um, uh, er zijn eigenlijk twee Sendai's op het ogenblik. Je hebt de Sendai die getroffen is door de tsunami. En daar ligt alles plat... En dan heb je eh, het grootste gedeelte van Sendai... dat niet getroffen is door de tsunami en enkel door de aardbeving. En daar is heel weinig schade. En daar gaat het leven gewoon door, als het ware. Eh, de winkels zijn gesloten. Eh, maar er is in het centrum van Sendai nu elektriciteit. En vanaf vandaag, maandag, gaan er ook weer een heleboel winkels en bedrijven open. En ja. als je niet bekend zou zijn met eh, Japan... en ook niet zou weten dat hier een aardbeving was geweest... dan zou je in het centrum dat ook niet kunnen zien. Maar in dat andere gedeelte zie je volop... er zijn, wordt gesproken over 10.000 doden... zie je volop berging van slachtoffers gaande? Ja, ik was eh, zondag... Eh, het is, zoals je net zegt, nu maandag hier... de hele dag in het rampgebied... en ik ben daarop getrokken met een groep brandweermannen... die daar het gebied intrekken om lijken te bergen... En dat is heel moeilijk werk. En het is heel moeilijk om het gebied sowieso in te komen. En er zijn ook steeds naschokken met het gevaar dat er weer een tsunami komt. Ja. En dat was ook gisteren het geval. En op een gegeven ogenblik kwam er een bericht door op hun radio... van er is een tsunami aangekondigd en we zijn meteen naar de dichtstbijzijnde gebouw dat nog stond eh, gegaan, zijn daar op het dak gaan zitten en hebben gewacht het, totdat uh, we een berichtje kregen dat we het eh, gebied ja. uit konden lopen omdat het tsunami nog niet in aantocht was. Ze, wat weet jij van de situatie in de kerninstallaties? Heb je de indruk dat de autoriteiten precies uh, weten wat er aan de hand is? Um, de, de kritiek die er is in Japan zelf is dat er te veel jargon wordt gebruikt. Dat er niet voldoende wordt uitgelegd wat er nu precies gaande is. En de voormalige regeringspartij, de LDP, die heeft zelfs een eigen uh, comité opgericht. om betere informatie uh, door te spelen naar het volk. Ja. Dankjewel, Kjeld Duits. Uh, hier in de studio stralingsdeskundige Albert Buisman. Goedenavond. Goedenavond. De pensioneerd hoofd van de afdeling stralingsbescherming van de reactor in Petten. Uh, we hoorden het al, de wereld is ongerust over de situatie in de Japanse kerncentrales. Is dat terecht volgens u? Uh, ja, zeker. Terecht uh, dat er uh, bezorgdheid heerst over al dat gebeuren daar. Ja. Ik hoor een beetje een reserve. Vindt u het overbezorgdheid? Het is wel overbezorgd. Gezien in de verhouding met wat er aan andere dingen is gebeurd... vind ik er wel veel aandacht aan wordt. besteed. Dus weet, u bedoelt de drenkelingen, de slachtoffers? Ja, slachtoffer. precies. Ja? Duizenden. Is echte slachtoffers. En uh, een, een, een, een klein beetje activiteit die ontsnapt is. Dat vind je maar een, is maar een klein beetje activiteit. Ja, dus de noodtoestand is uitgeroepen in zes reactoren binnen drie kerncentrales. Dat ja. lijkt toch niet misselijk. En er zou, ja. volgens het internationaal atoomagentschap... zou er buitensporig veel straling zijn vrijgekomen? Nee, dat is, dat is, uh, het is level 4. Dat is niet buitensporig veel straling, nee. nee. Het is niet zo uh, ernstig als wij allemaal denken? Nee, tot nu toe niet, nee. Het maar, kan ernstiger worden, dat is natuurlijk wel het probleem. Daar is mijn bezorgdheid om. Oh ja? ja, legt u dat eens uit? Nou ja, kijk, op een gegeven moment dan, dat koelwater moet natuurlijk in stand blijven. En als dat op een gegeven moment niet meer lukt, dan krijg je smelten en dan, dan komt pas de grote klap. En dat is tot nu toe nog niet het geval. Nee, nee. Is uw indruk dat de Japanners het, de autoriteiten het goed aanpakken, dit probleem? Dat kan ik niet beoordelen. Maar zolang ze het koelwater koel blijven te houden, houden ze de zaak onder controle. Ja. Maar dat is die melding bijvoorbeeld van die evacuatie... van iedereen die in een straal van 20 ja. kilometer rond die centrales ja. woont. Komt u dat adequaat voor? Dat is uh, ruim en uh, dus ook uit voorzorg. Oh ja? Het is dus allemaal uit voorzorg. Op dat moment is er natuurlijk uh, geen serieuze hoeveelheden straling ontsnapt nog. Uh, hebben wij andere maatstaven of regels voor als er hier iets mis zou gaan? Ja, wij zouden tot 5 kilometer. 5 kilometer ja. slechts. Oh, ja. dan zijn ze... Uh, dus het is echt vijf... voorzorg heel ver weg. Ja, ja. ja. En we krijgen dus berichten, er zijn mensen radioactief besmet. Ja, ja we ja. weten als leken niet wat dat betekent. Wat zijn de prognoses voor zulke mensen? Kunnen die goed, goed behandeld worden? Ja. Ja. Nou, je gaat onder de douche staan en je, je, je uh, gaat je haren wassen... en dan ben je van het probleem af. Oh, ja. ja. Zo is het. Het klinkt uh, geruststellend. <lacht> <Ja. lacht> Ongeloofwaardig geruststellend. Nou, haast. <lacht> het valt toch echt wel mee. Het is, ja? zo, het is echt niet zo dat je daar, dat je daar echt serieus... Uh, zorgen over moet, maar ik moet wel eens ja. onder controle houden natuurlijk. Ja. ja, nou, ik zei in de inleiding, kernenergie leek in Nederland ook op weg meer geaccepteerd te worden, maar nu hoor ik het, dit weekend veel mensen om me heen zeggen, ja. ja, maar kijk eens naar Japan, hoe gevaarlijk het is, toch maar geen nieuwe kerncentrales. Denkt u ook dat die discussie weer op gang... Ik denk het wel, ja. Ja, en wat vindt u daar zelf van? Ja, ik denk, we moeten eerst aflopen, kijken hoe dit afgelopen is, en als het er de goede kant op gaat, dan zou het misschien wel meevallen, maar het, het blijft natuurlijk een discussie. ja. En nu zijn de Nederlandse centrales ongetwijfeld goed beveiligd... maar het zou wel zo kunnen zijn dat de overheid, gezien deze ontwikkelingen in Japan... gaat nog eens gaat kijken of ze wel goed genoeg beveiligd zijn. Of nou, verwacht ik verwacht dat dat wel niet? meestal, want je moet eerst de ontwikkeling in Japan afwachten. Ja. Maar Hoe, hoe gaat het eigenlijk in Nederland? Wordt het, wordt het, wordt het gemeten, de ja, straling? Is, ja, in Nederland is een, een heel een dekkend meetnet gemaakt... Zowel voor voedsel als voor uh, gewoon straling in de omgeving. En dus iedere 10 kilometer of zo staat er zo'n meetpaal. Ja. En de overheid weet dus precies wat er aan de hand Hoeveel? is. Hoeveel? Elke 10 kilometer? Ja, Er zijn oh. er 180. Dus kan er best één bij mij om de hoek gaan. Dat zou staan. zomaar kunnen, ja. Sinds ja. wanneer is dat zo in Nederland? Sinds 87. Dus Sinds, naar, Direct na Tsjernobyl, ja. Tsjernobyl. Ja, dus ja, is er een... Uh, ja, toen is het door het ministerie van Binnenzaak, Binnenlandse Zaken zo'n uh, meetnet opgezet. Ja, en uh, bent u. Uh, uh, hebt u er ja. aan de basis van? Ja, gestaan, daar he? hebben we aan meegewerkt. Ja. zeker. En, en, en uh, wat zijn de ervaringen daarmee? Nou, Sindsdien? Ja, er is niks bijzonders gemeten natuurlijk tot nu toe. Dus uh, dat betekent dat er ook. Dat, maar er is ook geen aanwijzing daarvoor geweest. Hoe bedoelt u? Nou, er is geen aanwijzing dat er iets gebeurd is in nee. de wereld... waardoor het nodig is om meet uh, dat meetnet... Dat meetnet is trouwens altijd in, in, in bedrijf natuurlijk. Ja. Maar tot nu toe is er niks bijzonders gemeten. Er zijn nooit opmerkelijke... Ja, rare... zijn er zijn heel veel opmerkelijke oh. dingen geweest. Natuurlijk, Vertel eens. Ja. <laughs> nou ja, er zijn bijvoorbeeld dat er een schip met kunstmest... Uh, naast zo'n paal is uh, aangemeerd... en die daar het stralingsniveau met een factor veel omhoog liet gaan. Kunstmest? Uh, kunstmest, ja. Dat is dus een beetje reductief En uh, dat kan je dus meten. Dus dit soort dingen zijn wel gebeurd, ja. Er zijn er meer van deze voorbeelden te, te geven? <coughs> nou, het, nee, het enige wat je, wat je ziet is dat er toch heel veel... met radioactieve stoffen heen en weer wordt gereden in vrachtauto's. Oh, ja? Ja, je ziet het dus voorbij komen, zeg maar. Ja. Dat zie je op die meetpalen. Die slaat dan, slaan dan, ja, dan die de wijzer een, uit als het waarde. Even een piek en dan zakt hij weer weg. En dan is er zo'n vrachtauto voorbijgekomen. Ja. Ja, dat gebeurt heel veel, ja. Maar uw, uh, uw taxatie is dus dat hier de beveiliging heel goed geregeld is? In Japan ook, denk ik. Oh. ja. Dus maar. kijk, als er nu echt de hele zaak misgaat... dat het koelsysteem echt er helemaal uitgevallen ja. is... dan hebben we altijd nog die uh, koepel eromheen zitten. Wat, iets wat in Chernobyl dus niet was. Zo'n koepel eromheen, omhulling ja. die, de, die de zaak binnenhoudt. Ja, wat je ook ziet van enige afstand. Ja, ja, ja die kan je ook zien. Die is ja. dus echt functioneel. Die is heel functioneel, ja. ja. Die is dan nodig. Dus u ja. zou niet zeggen, dit moet aanleiding zijn in Nederland... om te zeggen, we houden maar dat idee van meer kerncentrales... daar moeten we vanaf. Nou, nog niet. Ik, ik, zeg, ik zou graag de ontwikkeling in Japan afwachten. Oké, okay, nou, uh, dank u wel. Graag gedaan. Zowel Kjell Duits als uh, meneer Buisman. Uh, dank voor uw komst en voor de toelichting van uh, in zaken Japan en het probleem van de kernenergie al daar en hier. Ja, graag. We all think you're wonderful, we do. Me, myself, and I have just one point of view. We're convinced there's no one else like you. You can't be denied, dear, you brought the sun to us. We'd be satisfied, dear, if you belonged to one of us. So if you pass me by, three hearts will break in two, 'Cause me, myself, Crawford en Joe Sample met Me, Myself en I. Morgen dient de uh, Dalai Lama zijn ontslag in als politiek leider van Tibet. Harry van Bommel, uh, Tweede Kamerlid voor de SP, welkom. Goedenavond. Wat dacht u toen u het hoorde? Dat werd wel eens tijd? Uh, ik wist dat het ging gebeuren. Hij had het namelijk al eerder aangekondigd. Ja. En de vraag was wanneer hij dat uh, formeel zou doen. En dat okay. ga ik nou dus doen. Maar werd het wel eens tijd? Uh, de Dalai Lama is een charismatische persoonlijkheid met uh, een enorme uh, bekendheid in de wereld. En in die zin van grote betekenis voor de Tibetaanse, uh, voor de Tibetaanse strijd om uh, meer autonomie te krijgen en respect voor hun eigen levenswijze. Uh, het zal moeilijk worden om, om hem goed op te volgen. Ja, uh, In studio De Smet in Amsterdam, onze oud-correspondent in China, Gary van Pinksteren. Goedenavond. Goedenavond. Is dit een historische gebeurtenis, een mijlpaal? Nou, Een beetje wel. Uh, in die zin dat hij dus van zijn politieke verantwoordelijkheden afstand doet. En daarmee eigenlijk een eind maakt, zou je kunnen zeggen, aan een theocratie. Hè? Want die Dalai Lama's verenigden altijd wereldlijke en geestelijke macht... En nu zegt hij, van dat zou eigenlijk maar eens gescheiden moeten worden. Ik, kijk, die geestelijke macht die zal hij die zijn leven lang houden... maar die politieke macht doet hij afstand van. Nou, we hebben niet zoveel uh, uh, leiders meer... Die, die zowel geestelijke als politieke macht in zich verenigen. Nee. Je hebt dan nog de paus natuurlijk en je hebt dan nog uh, uh, de ayatollahs... maar verder, veel verder kom je dan niet. Dus het is in die zin wel echt een, een, een, een breuk met een traditie. Ja, en is dat ook een, een tactische zet? Ik denk het wel een beetje, want uh, hij zit natuurlijk met een enorm dilemma. Op een gegeven moment gaat hij dood en dan moet hij opgevolgd worden. Nou, Er is al eens een andere uh, Tibetaanse leider, de Panchen Lama. Dat is een, een, een iets lagere uh, geestelijke leider overleden. En wat er toen gebeurde is, China, de Volksrepubliek, benoemde er eentje. En in Tibet uh, werd er eentje benoemd. En dan kreeg je een soort van verhaal, twee pauzen bijna die... Uh, uh, waarvan niet duidelijk was wie dan echt de macht had. En uh, die Tibetaanse is overigens uh, verdwenen. We weten niet goed waar die is. Die Chinese uh, daarvan zegt China, nou, die, dat is gewoon de enige echte. En de Dalai Lama is dus heel bang dat als hij doodgaat... dat dan na zijn dood China gaat zeggen van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 Um, ook omdat de Chinezen uh, zelf uh, de Dalai Lama eigenlijk geïsoleerd hebben. Um, en het nu dus uh, wel tijd is voor een opvolger. Hij heeft al veel eerder gezegd: uh, de volgende politiek leider moet worden gekozen. En in die zin is het ook een, uh, denk ik, een stap in de ontwikkeling van de Tibetaanse beweging naar meer democratie intern. Want daar is ook wel kritiek op geweest in het verleden. Ja, zeker. Een echt democratische leider was de Dalai Lama. Is de Dalai Lama niet? Nee, hij is uh, door geboorte is hij Dalai Lama geworden. Hij is ontdekt als zodanig dat hij de Dalai Lama Lama was en erkend wereldwijd. Hij is ontvangen door de grote der aarde en in die zin groot uh, genoot groot, hij uh, groot aanzien en gezag, maar geen uh, onderhandelingspartner voor de Chinezen. Nee, maar dat ja. wordt een democraat natuurlijk ook niet. Hè. Laten we ons daar niet uh, veel van voorstellen. Want het interessante is dat China nu juist zegt: uh, nee, we moeten, uh, we moeten, daar moet niet een vorm van democratie of een democratisch gekozen politieke leider komen. Dat is toch allemaal onzin. En we gaan gewoon die nieuwe Dalai Lama weer traditioneel benoemen... volgens de Tibetaanse tradities eh, na de dood van de Dalai Lama. En het is dus zeker niet zo, tenminste ik zie daar helemaal geen tekenen voor... dat als er... Eh,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 Dat is eigenlijk helemaal niet... Een voor, de Chinese, voor de Chinezen geldt dat zeker. Maar de legitimiteit van een gekozen leider... Uh, is, zo, is wereldwijd ja. natuurlijk wel groter... Ja. dan uh, iemand die bij geboorte al Dalai Lama is. Ja. U heeft hem wel eens ontmoet, hè? Zeker, zeker, ik heb hem ontmoet. Hij is in de Tweede Kamer geweest. Ja. Um, de Tweede Kamer heeft hem ontvangen zeer tegen de zin van de Chinezen. Die hebben zelfs de, de Kamer een, een dreigbrief gestuurd. Wanneer u de Dalai Lama ontvangt, dan zou dat nog wel eens negatief kunnen zijn... voor de betrekkingen tussen Nederland en China. En die zijn zo goed. De Tweede Kamer heeft gemeend hem toch te moeten ontvangen. We hebben toen uh, die ver ver ver verwikkelingen gehad met uh, de minister-president. Die wenste ja, hem die niet... niet. Nee, die wenste nee. hem niet te ontvangen. En minister Verhagen heeft hem toen wel ontvangen. Maar uitdrukkelijk uh, daarbij gezegd... ik ontvang hem als geestelijk leider. En daar zijn toen ook andere geestelijke leiders... uit de Joodse gemeenschap, uit de christelijke gemeenschap... in Nederland bij aanwezig geweest om te benadrukken... dit is niet een politiek gesprek wat wij hier voeren. Dit gaat over religieuze en spirituele zaken. Ja, maar hoe ja, vond dat je dat? een beetje ook... gek was. Ja, Natuurlijk was dat gek... Um, het was ook een beetje beschamend, vond ik, want uh, de Dalai Lama is ontvangen door Chirac, uh, door Blair, door andere belangrijke Europese leiders, uh, maar niet in Nederland op het hoogste niveau. En dat is toch wel zeer te betreuren. Ja, ja, er was al sprake van bij Gary van Pinkster, hij heeft internationaal groot aanzien. Aan de andere kant denk je vaak, ja, zijn uitspraken, interviews, er is vaak geen touw en vaste knoop, en dan exceleert hij in grappen, wij laten er eentje horen. As I mentioned earlier, it's a mosquito. Sometimes I feel oh, let's give some, some blood. If that no malaria. Malaria. <laughs> If I'm sure no malaria. <laughs> <laughs> <I know. laughs> that but you see, first mosquito comes. Sometimes I give some blood. Then second come kan. kan. That's difficult. Ja, dat is uit zijn standaard repertoire. Een mug. Als de eerste op zijn arm gaat zitten, dan laat de Dalai Lama hem bloed zuigen. De tweede mag ook nog. Maar bij de derde, dan houdt het zelfs voor de Dalai Lama op. Pets. Ja, uh, Gary van Pinksteren, die, die wat zweverige taal en die grappen, is dat een politieke tactiek van hem? Nou, kijk, uh, ik denk ten eerste dat hij misschien iets minder zweverig is dan dat je zou denken. Omdat je hem ook vaak. Uh, wij verstaan hem misschien niet altijd zo goed, door zijn Engels, dat het misschien soms lastig is. Maar ook het is natuurlijk ook een geestelijk leider en iemand die gewend is, hè, zoals je, als je ook in Tibetaanse kloosters in Tibet komt. Uh, die gewend is om op dit soort manier, uh, om, om op zo'n manier te redeneren. Hè. Ik denk wel dat het zo is dat hij. Uh, door uh, uh, sympathiek mild over te komen, door grap te maken, inderdaad uh, internationaal veel sympathie krijgt. Ja. De die Chinezen die de hele tijd maar zeggen, dit is een vreselijk monster. Dit is een, een bijna een duivelse man die alleen maar China uh, wil opsplitsen en zo. Dat is natuurlijk. Ja, uh, de Chinese maar... houding is natuurlijk een stuk minder sympathiek. Mm -hmm. hè? Minder maar, internationaal makkelijk. Maar van Bommel, wat heeft hij nou per Saldo kun je zeggen, effectief bereikt als, als politiek leider? Door zijn optreden, um, het net erbinnen, hij is niet alleen een geestelijke leider... ook een geestige leider, door zijn optreden en door zijn hoge aardbaarheid... heeft hij um, het één china beleid wat, uh, wat in Nederland wel volop gesteund wordt... heeft hij eigenlijk weten te doorbreken. Ja. Want wanneer hoge Europese leiders hem ontvangen... Uh, dan geven ze hem daarmee erkenning. En daarmee wordt het één china beleid wat voor China echt... Uh, zo'n beetje opdracht één is uh, in de politiek, uh, wordt daarmee doorbroken... En... Niet helemaal, zou ik zeggen, hoor. Nee. Ik bedoel, de, de, die, ook die staatshoofden zeggen er altijd bij van... wij ontvangen hem wel, maar wij steunen nog steeds het een china beleid En dat is ook bijna een voorwaarde om te kunnen handelen met China... en om, om relaties aan te knopen. Dus de internationale gemeenschap vindt hem misschien zeer sympathiek... en zeer aaibaar en vindt de Tibetaanse zaak ook zeer sympathiek. Maar uiteindelijk... Uh, doet de internationale gemeenschap dan ook weer niet zo heel veel... voor dat Tibetaanse volk. Hè? Want uiteindelijk is er geen regering die zegt... Uh, we gaan zover dat we Tibet bijvoorbeeld erkennen of de Tibetaanse autonomie echt erkennen En, uh, uh, en, we, en, en dat, dat doen we ongeacht wat China doet. Hè? Dat, dat, is op klopt, niet zo. dat klopt, maar wanneer je bijvoorbeeld vergelijkt met andere bewegingen, de Koerden... dan zie je dat Koerdische leiders in Nederland niet eens ontvangen worden op politiek nee. niveau. En dat gebeurt en dat met de Dalai Lama toch, wel. Dat is toch politieke absoluut, strategie absoluut. wat hij bereikt heeft. China ja. wordt ook niet voor niets zo boos wanneer dat gebeurt. Tot zover de Dalai Lama en Tibet. Harry van Pinkster en Harry van Bommel, dank. Graag gedaan.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 physically, recklessly, hopelessly by Nothing I couldn't say, nothing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 Nothing rhymed uit 1971 van Raymond O'Sullivan. Beter bekend als Gilbert O'Sullivan... Wat is de echte naam? Raymond O'Sullivan. Naar en mij. u hoorde Erik de Jong alias Pimvis. En Gilbert O'Sullivan speelt morgen in Vredeburg in Utrecht. Dat die nog bestaat, zeg. Ik ken <güls> hem alleen nog vaag van Avro's top-hop uit de jaren zeventig. Maar jij, ben je een fan van hem? Uh, ik ben vooral fan van wat we uit de periode die we net hoorden. Ja, uit ja? begin van jaar, zeventiger ja. Toen en ben je dat op... ook al geworden? Toen ja, we... meteen. Ik was negen jaar. En... Um, mijn broer, oudere broer draaide gewoon uh, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, natuurlijk, rock. En opeens uh, hoorde ik dit liedje op de radio. En ik was door de bliksem getroffen. Maar, Het is heel anders dan alle andere ja, poplines. En waar door? Wat is er zo bijzonder aan? Door de, de lengte van de melodie. Oh. Gilbert O'Sullum is voor mij de, de grootmeester van de, van de akkoordenprogressie. En, en ook in dit liedje wat je net hoorde, Nothing Rhymed, de melodie duurt wel. Normaal duurt de melodie een maat of vier of ja. acht. Hè. En dan is die rond en dan begint, begint het riedeltje overnieuw. En bij hem zijn de melodieën altijd een maat of twintig of dertig soms wel lang. Ja. Dus dat vergt een... Uh, ja, een, een waardoor je ook als tekstschrijver, hij maakt ook zijn eigen tekst natuurlijk een heel ander metrum opeens voor je neus hebt. En ja, als jong jongetje eh, trof mij dat. Ja. En vond ik fantastisch. En daarna ja. heb ik wel ontdekt dat je dat dat je die muziek constant moet verdedigen. Ja, ja. dat zal ja, wel dit, blijven dit, dit, ook nog. Ja, maar ja. je zit hier zelfs met je gitaar op schoot. Ja. om een stukje O'Sullivan te, te coveren. Wat ga je ons laten nou, horen? Nou, een heel klein stukje. Maar het is een ander liedje. Ook, wat ik ook heel mooi vind, waardoor ik misschien kan laten horen. hoe die, deze melodie. die loopt over twintig maten. Hè? Normaal is het. En dan misschien dat de mensen kunnen horen. hoe mooi die melodie. door die, ja. al die akkoorden heen meandert. Dat en, hopen uh, we. Ja. Ik ga het, okay, proberen. het is eigenlijk een, een piano. Uh, muziekje, maar ik heb het dus voor gitaar omgezet. Mm. That we spent de dag met Uncle Frank en zijn vrouw, van teammaai. Nou, do you know, since then that received. Up to four letters, all of which repeat the same They say thrill to bits, can't believe you came We relived it both, over time and time again And if there's even a chance, or even half You might be our way would you promise to stay we will wel eens vaker, of hadden we hier een wereldprimeur? Je, je, dit heb ik speciaal voor jullie. Uh, nou, kijk eens zelf. Ja. Heb je Gilbert Hoefsjof we zelf wel eens zien... Uh, ik en horen uh, optreden het uh, laatste jaar? Ja, twee jaar terug of iets leer, speelde hij in Carré. En daar heb ik hem gezien, ja. Ja. maar gezien. Hij speelt en, hij dan nieuwe nummers? Hij speelt speel... nieuwe nummers. En zijn nieuwe nummers, ja, dat is natuurlijk... Het uh, is een wonderlijke geschiedenis. Want na, na, die, na zijn heydays uit 1975... Toen, toen kreeg hij ruzie met zijn manager. En toen volgde heel veel rechtszaken. En daardoor is hij de... De, de, de stijgende lijn is een carrière een beetje voorbij gegaan. Ja. Misschien krabbelt hij op. Zijn nieuwe werk is niet, is niet zo heel goed. Maar dat komt natuurlijk ook omdat hij niet meer zo'n groot bbc orkest nee, nee, nee. kan dat gebruiken. Dat schrik, ja. Ja. Aan de telefoon Constant Meijers, journalist en muziekkenner. Goedenavond. Goedenavond. Ben je ook zo'n liefhebber van Gilbert O'Sullivan? Nee, ik moet helaas uh, dit feestje een klein beetje bederven wat mij betreft. Uh, nou, doe het eens. Want uh, Erik zegt, ja, ik moet hem constant verdedigen. Dan heet ik ook nog constant en dan wil ik hem aanvallen. Ja, uh, ja opeens, uh, te midden van Led Zeppelin en allerlei andere muziek... waar wij in die jaren, uh, ik was wat ouder dan hij toen was... Uh, weg van waar kwam deze man via top op inderdaad, wat jij net zei, bij ons binnen met zijn uh, oudbollige outfit en uh, dat vond ik dan niet zo aantrekkelijk en dan ja die, die, die, die, die, die liedjes die dan zo prachtig over heel veel uh, schrijven gaan en heel veel akkoorden ja ik vond het ontzettend saai en eigenlijk heel vervelend en uh, de manier waarop die het zong altijd een beetje aan de slappe kant en er kwam er geen eind aan dus uiteindelijk omdat die liedjes zo populair werden en maar keer op keer werden gedraaid vond ik het ongelooflijk gezeur op een goed moment je hebt toen die liedjes in de geschiedenis die, die hoor je zo vaak dat je er op een gegeven moment nauwelijks meer tegen kan dat begonnen met No Mail Today, uh, Wider Shade of Pale. En wat mij betreft, horen sommige van deze liedjes naar toch ook toe, Erik. Uh, Neem het woord. Nou ja, dit hoor ik dus al heel lang. En het zijn okay. altijd, ik hoor het nooit van muzikanten, maar altijd mensen die in de periferie van de popmuziek zich ophalen. Oh, en die steek willen alleen altijd... Zakmeijers. Nou ja, die ja, die, die, hebben misschien, die willen misschien eerder rock'n'roll ja. en stoer zijn. Weet je wel? Ja. En, en ik ben met muziek bezig en niet met imago. Misschien is ja. het, ik weet ja. niet, Dat heeft wel mee te maken. Ik wou nog zeggen, Constant Meijers, uh, oude hits van hem, zoals dat Nos en dat is ja. wel nog steeds bekend. Dit moeten ze toch bijna uh, eeuwigheidswaarde hebben? Ja, dat kan ook. En het is, het is helemaal niks tegen dat mensen dat heel erg mooi vinden. Maar ja, ik, vind, ik, ik vind het dus niet aantrekkelijk. Ik vind dat het uh, langdradig wordt. En als je het heel vaak hoort, vind ik het ook tamelijk krachteloos. Dus ik, ik word nooit naar die liedjes toegetrokken. Ik ken ze allemaal, maar uh, van, van Nothing Rhyme tot Matrimony. En, en met dat gebonk op de piano er ja, dan bij. Uh, het heeft iets staccatoachtig saais. Ik, ik, ik, ik vind het niet meeslepend. Ver, Verbaasde je te horen dat hij weer optreedt? Nee, nee, nee, natuurlijk niet. Want, want een man heeft een fantastische uh, basis van een carrière gelegd met een aantal grote hits. En, en die willen mensen dan de rest van hun leven blijven roeren. En uh, daar komen ze ook voor op. Dat is prima. Ja. Hij treedt al lang weer op. Uh... Ja, ja, de... ja. Hij is ooit ja, opgehouden. Uh, uh, <laughs> volgens mij niet. Is, ik het begrepen is hij in Japan vooral heel populair, ja. In ja, Japan is ook populair? Even, ja, in Japan, ja. Ja. ja. Heel veel artiesten kunnen in Japan altijd nog een pensioen ja. bij elkaar verdienen. Nou ja, zo is het wel genoeg, Constant <laughs> <voor> Meijers. <laughs> Oké, okay, bedankt Constant Meijers. <laughs> en uh, blijf nog even zitten, Spinvis, ja. Want wij hebben een uh, compilatie van Gilbert Dusserleven aan de hand van...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 Woon vierball in Londen. Als je jokte was dat zonde. De lachten zo kwam klaar. In het derde vredesjaar. Toen was geluk heel gewoon. Ongehoord, ongezien, ongelukkig, ongelijk, ongeboren of dood. Ongeschikter dan deugd, ongelikter dan jeugd, Ongewenste dan pijn.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 Die ik over wil doen. Elke kus die jij geeft. Waar een wijsmaak aan kleed. Om mijn lijf niet zo Wat zei je, mag dat uit? Ja, dat, die, toch, ik hoorde je kreunen. Oh, dat doe ik die van een hefro, dat vind ik echt... Dat kan ik niet tegen. Dat Hoe die het dat zingt is, of nou, wat hij nou, zingt? Alles, alles, alles, alles. De tekst... Ook, uh, ja, ook de verkrachting van de harmonieën En uh, dat klopt, hè? Het is, echt helemaal, het is helemaal geen Gilbert Doe dus meer, begrijp ik. Ja, dat, dat sowieso niet. Maar er spreekt een muziekgevoel uit... Wat echt, daar kan ik niet tegen. En, ja. en die ja. andere dan? Want de ik eerste twee zijn dezelfde tekst. Hè? Ja, ik, was ik, volgens mij gewoon. Zijn, is, is, zijn, is de tekst van, van Coat B, Dat weet ik niet zeker. Maar dat die, Gerard Cox ja, het gekofferd heeft. Het heeft. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. En vind je daarvan? Uh, ja, die, dat is goed. En dat, weet je, die muziek van Gilbert, die komt uit voort uit, uit, uit de musical. Dus een Engelse muziektraditie. traditie. Dus geen rock-roll of zo. Dus, en dat is natuurlijk ook helemaal niet stoer. En dat begrijp ik ook dan wel, de, de kritiek vaak. Dat, er komt later Monty python uit voor Dat zijn mannen die in, in jurken gaan lopen, weet je wel. Dus ja, ja, ja. Dat is helemaal niet stoer. Maar er zit wel een soort, soort wit in, een soort, soort geestigheid. Ja. en dat zit bij Cotobie. Het is een verhaaltje. Bij en, Conte en, Conte dat is bij, en bij, bij, bij Cotobie ja. hebben ze dat wel goed. Die, die geestigheid zit er wel goed in. Ja. Ja. en ik vind, ja, ik vind die van Rot ook heel goed. Echt, dan wordt het dan een stuk theatraler trouwens. Ja, maar goed, dat is natuurlijk wat, waar, wat hij doet. Maar ik vind sowieso... Voor mij hoef je het niet te vertalen, hoor, want ik vind zijn Engelse tekst gewoon echt subliem. En, uh, ja, ja. Het, had, het had niet gehoeven. Nee. Nou, af en... Tot zover... Um, uh, <clears throat> Erik Jong, spinvis ja. over Kilbeto Sullivan. Morgen dat concert in Utrecht. Ook nog bedankt Constant Meijers. Dit was Met het oog op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek en ik eindig met een gedicht... uit de nieuwe bundel van Ingmar Heitse Die heet Utrecht voor gevorderden en het gedicht heet Helder zien. Het is nacht. Ik kijk naar je foto. Donkerbruin bewijs dat je bestond. Waarschijnlijk lig je al lang onder de grond, maar wat mij betreft begin je pas... Op je kussen voor de camera als een stuk fruit. Je kijkt mijn leven in, je leven uit, samen vallen we in slaap. Tegen de ochtend zie ik helder dat we nog bestaan, zolang we anderen weten aan te raken. Zolang er ergens op de wereld nog een warme huid beweegt, verlangend naar een hand. Goedenacht, vrienden.